11 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Over wonen in Lelystad leven vooral hardnekkige vooroordelen. Het zou er saai zijn, het zou er sfeerloos zijn. Een theatervoorstelling gaat alle clichés te lijf. Nu eerst het nieuws met Doral Negens. Het Openbaar Ministerie wil een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek houden... om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Dat is besloten na een uitzending van Peter R. de Vries... en op basis van tips die daarna binnenkwamen. In de uitzending werd een aansteker getoond... waarop DNA is gevonden dat overeenkomt met sporen van de dader. Een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut... in de landelijke DNA-databank van de politie is bijna afgerond. Daarbij wordt gekeken of DNA van familie van de dader... in de databank voorkomt. Als dat niets oplevert, begint het DNA-verwantschapsonderzoek in Friesland... mogelijk nog dit jaar. Deelname is vrijwillig. De 16-jarige Marianne Vaanstra werd in 1999 vermoord in Veenklooster. Postorderbedrijf Neckerman schrapt 150 banen in Nederland en België. Het gaat om gedwongen ontslagen in de vestigingen in Sint-Jan Steen... en Terneuze in Zeeland en in Temse in België. Neckerman wil een internetwinkel worden, zegt de topman. Wij stoppen met onze printcatalogie... En wij stoppen ook met onze eigen modemerken. En door het schrappen van deze activiteiten hebben wij natuurlijk ook een zware herstructurering die we moeten uitvoeren. Volgens FNV-bondgenoten is de impact van de ontslagronde enorm, omdat de banen in Zeeland niet voor het oprapen liggen. In Afghanistan is een einde gemaakt aan de Taliban-aanval op een hotel net buiten de hoofdstad Kabul. De laatste Taliban-strijder die nog in leven was, is gedood, meldt een woordvoerder van de Afghaanse politie. Bij de aanval en de daarop volgende gijzeling zijn 17 mensen omgekomen. Vijf van de doden zijn Taliban-strijders. Het lijkt erop dat enkele hotelgasten om het leven kwamen... toen ze uit het raam sprongen om uit handen van de Taliban te blijven. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de aanval op het hotel was gericht... tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers doet geen aangifte van valsheid in geschriften... tegen de ontslagen directeur Noorten al -Bairac. Dat schrijft minister Leers in antwoord op Kamervragen. Volgens hem heeft het COA-aangifte wel overwogen... omdat al het privégebruik van haar dienstauto probeerde te verhullen... door haar agenda achteraf te veranderen. Leers noemt dat niet integer en laakbaar. Maar ziet er geen grond voor vervolging in. Hij bevestigt ook dat al niets hoeft terug te betalen... van het teveel aan salaris dat ze heeft ontvangen... Albeira kreeg vorig jaar ruim 210.000 euro. Dat is bijna 24.000 euro boven de balken en de norm. De stroomstoring in Nieuwegein leidt tot problemen in de stad. Mensen hebben door blikseminslag in twee transformatorhuisjes sinds gisteravond geen stroom. De sneltram van Utrecht naar Nieuwegein kan niet rijden en de stoplichten doen het niet. De winkeliersvereniging van het grootste winkelcentrum van Nieuwegein schat dat ondernemers vandaag tonnen omzet verliezen. Het is niet duidelijk hoe lang de stroomstoring in Nieuwegein nog duurt. Burgemeester Bakhuis van Nieuwegein daarover. Proberen met mannenmacht te werken, maar het zal nog zeker de hele dag duren. En, uh, uh, afhankelijk van wat men aantreft bij de st uh, stations die, uh, die door, uh, door brand verwoest zijn. Vannacht als gevolg van blikseminslag. Uh, de vraag van nou, wat, wat kunnen we nog gebruiken, wat kunnen we niet gebruiken. En dat heeft ook te maken met uh, hoe lang het gaat duren voordat alles weer wordt. En er is in de loop van de ochtend uh, weten we daar meer over. Dus om uh, begin van de middag kunnen we daar ook meer over vertellen.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 ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat file bij Prins Klausplein 2 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Er is daar één rijstrook dicht. De A7 Hoorn richting Den Oever is helemaal dicht... tussen Wieringenwerf en Den Oever. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen. Opleidingsroute staat aangegeven met de borden U28. De dus A28 Zwolle richting Hogeveen is afgesloten... tussen knopend Langhorst en Zuidwolde. Ook daar wordt een gestrande vrachtwagen geborgen. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto. Denk aan een krachtige 160 pk 118 kW dieselmotor.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 Ga dan naar vbro.nl/slash premiergezocht. Want Nederland heeft een nieuwe leider nodig. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Saai en sfeerloos, dat zijn wel zo'n beetje de vooroordelen die er leven over wonen in Lelystad. Luc van der Loo die maakte met zijn theatervoorstelling een einde aan die clichés. En op de plek waar Dierenper, Dierenpark Emmen verschijnt een cul Chinees cultuurpark. Zakenman Ed Zinke, hij komt net binnen, weet alles van Chinees zaken doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar we kennen u natuurlijk ook omdat u uh, politiek actief uh, bent geweest. Uh, de VVD, trots op uh, Nederland. Het is vanochtend de ochtend van kieslijsten en dergelijke. Komen we u ook nog ergens tegen op een kieslijst? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik houd me uh, geheel bezig met ondernemen deze dagen. Goed, daar gaan we zo over praten. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Maar eerst dit. In Oslo is de laatste procesdag tegen de massamoordenaar Anders Breivik begonnen. Zijn advocaten zijn op dit moment bezig met een slotpleidooi. Correspondent Rolien Kreton is voor ons even de rechtszaal uitgekomen. Um, de advocaat is vanaf 9 uur bezig met het slotpleidooi. Wat is, wat is de kern van zijn betoog tot nu toe? Maar hij probeert aan te tonen dat Breivik toerekeningsvatbaar is. En hij volgt daarmee de wens van Breivik. Want Breivik wil toerekeningsvatbaar verklaard worden en gevangenisstraf krijgen. Omdat hij denkt dat hij daar zijn boodschap kan verspreiden. Dus de advocaat heeft tot nog toe een beeld geschetst van een man... die niet wordt gedreven door waanbeelden, waanideeën, zoals het eerste... Psychiater duo uh, beweerde. Nee, zegt hij, uh, Breivik is uh, politiek actief. En uh, deze aanslagen zijn echt het gevolg van een extreme ideologie... en zijn ook zeer uh, bewust uitgevoerd. Dus het verhaal van de, van de advocaat draait er om, om aan te tonen... dat Breivik dit allemaal heel bewust heeft ja. gepland en uitgevoerd. En hoe reageren de, de nabestaanden hierop? Nou kijk, de meest nabestaanden... Uh, willen hopen dat Breivik gevangenisstraf eh, krijgt... omdat ze vinden dat hij met psychiatrische behandeling eh, er te makkelijk vanaf komt. En ze zijn ook bang dat hij misschien dan eh, voortijdig zal worden vrijgelaten. Maar er is toch verdeeldheid, merk ik, onder nabestaanden. Er zijn ook mensen die twijfelen en die zeggen van... ja, als hij gevangenisstraf krijgt, dan krijgt hij eigenlijk precies wat hij eh, ja, wil. Dus ja. het blijft een dilemma. Ja. Uh, gaan we Breivik ook nog horen vandaag? Ja, aan het eind van de middag uh, gaat dat uh, gebeuren. Hij krijgt het laatste woord. Hij zou een uur uh, spreektijd krijgen. Mm -hmm. Ik heb het idee ook, uh, als ik naar hem kijk in de rechtszaal... dat hij zich uh, daarop aan het voorbereiden is. Uh, eerdere dagen keek hij heel geconcentreerd naar uh, de aanklagers. Nu zit hij met een papiertje met aantekeningen voor zich... probeert het uit zijn hoofd uh, te leren. Te leren. Um, de nabestaanden die hebben al gezegd dat uh, zodra uh, drijf ik vanmiddag het woord krijgt, dan uh, zullen ze allemaal uh, de zaal uh, verlaten uit protest. Want zij zeggen, ja, wij willen niets meer van, van Breivik horen. Goed, vandaag dus de laatste procesdag tegen Anders Breivik. Rulling Kreton, dank In Nieuwegijn hebben we sinds gisteravond 17.000 huishoudens. Geen stroom meer. Het komt door blikseminslag. In de woonwijk Batau zuid ligt alles eruit. Oh, ja, want ik zag dat jullie auto's dus in Denkland. Het is zo gezellig, hè? Dus stroomstoringen en alle buren komen op straten met elkaar ja, ja. te overleggen. Ja, ja. Het is één grote verbroedering in de wijk. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Of is het hier altijd zo? het is soort... weggehaald en nu zie je... Hé, hey, het ligt nog hier aan de overkant. Ik weet ook niet omvangrijk te storen. Een groot deel van Nieuwe gein En het gaat ook nog wel even duren. Oh, ja. Je kunt gewoon even niet werken. Maar je moet je een beetje aanpassen. Dus we gaan een beetje opruimen. We zijn boeren. aan het poetsen. We ja, gaan aan het poetsen. Want oh, je kan wel weer De water maken. De wijk Zuid. Aaneenschakeling van woonerven. Drie meisjes. Drie meisjes. <laughs> en de jongste is? Zes weken. En dat is lastig, hè, want die moeten om de paar uur warme melk krijgen. Of geeft u borstvoeding? Ja, ze krijgen borstvoeding. Nou, anders had u echt een probleem gehad. Ja, hè? met haar heb ik dus een probleem. Zij is nu een jaar en drie maanden. En wat komt zij tekort? Warme melk. Warme dus nu melk. heb ik gewoon... Ze drinkt het gelukkig nu een beetje koud. Maar het is een beetje gehannes natuurlijk. Okay. En geen douche. Geen en deal. geen warm water. En ze dus kunnen niet lekker wassen. Dat kun je één dag wel missen, toch? Jawel, maar het is, wel, het is gewoon koud. En nu wilden we beschuimend muisjes halen voor de kraanvisite. Maar ook de winkels zijn dicht. Dus we, nu hebben we ook nog voor de visite niks in huis. We gaan een koffie op de ouderwetse manier zetten. Heeft u iets te horen gekregen over hoe lang het nog duurt? Nee, ik heb alleen op internet gekeken. Oh, je kon wel op internet kijken? Ja, via mijn mobiele telefoon wel. Ik zou zuinig zijn met de accu. Ja, <laughs> doe ik zeker. <laughs> doe ik zeker. Geen enkel stoplicht doet het. En daar komt net een lesauto aangereden. Goedemorgen. Ja, wat leert u ze dan als ze stoplichten het niet doen? Nou, moeten beter vooruitkijken en zoveel mogelijk voorzichtig rijden. Dat moet toch altijd. Ja, is het niet lastig om les te geven als die stoplichten het allemaal niet doen? Nee, dan gaan de tanden voor. Ah, tanden gaan ja. voor. Ja. U beoordeelt het allemaal. U bent de instructeur. Kunnen de nieuwe geiners er een beetje mee omgaan? Rijden zonder stoplichten? Nou, als ze echt bang zijn, moeten ze gewoon thuis blijven en op de fiets. Dat is <laughs> de tip van de rijinstructeur. Succes met de les. Dank je wel. Een bijdrage wordt u van Matthijs van der Wiel. In Oostelijk Flevoland verrijst op de bodem van de vroegere zee een stad die werkelijk helemaal nieuw is. Naar de schepper van de Zuiderzeewerken is hij Lelystad genoemd. Wie er voor de eerste keer binnenrijdt. en veel mensen die zich in Lelystad gaan vestigen doen dat. wordt getroffen door de grote verscheidenheid van woningtypen. die veel variatie brengen in dit vlakke land. Ja, zo werd Lelystad 44 jaar geleden beschreven in het Polygoonsjournaal stad heeft de naam saai, zieloos te zijn. En een theaterstuk wilde het in Mago ontkrachten. Of misschien juist niet. Daar gaan we over praten met Luc van Loof van de theatergroep Space. Die vandaag een perfecte dag in Lelystad gaat opvoeren. Goedemorgen. Wat is Goedemorgen. een perfecte dag in Lelystad? Nou ja, dat is, dat is zoeken naar uh, wat er eigenlijk achter dat grote vooroordeel over Lelystad, wat daar leeft. Uh, voor mij is het zo, mijn ouders wonen in Friesland. Ik woon zelf in Amsterdam. En wat heb ik je benen. dan met Lelystad? Nou... Ik Echt ben uitgenodigd dus om, om, om daar iets ja. te doen. En onderweg op de A6 heb je zo'n uh, zo'n cool par, uh, hoe heet het? Par, Carpool plek. Waar ik vaak uh, mijn dochter uitwissel. Dan breng ik daar uh, naar nou, mijn ouders Dat klinkt Heel, ja, heel, raad, goed, heel dus raar verhaal. Is. Als, als mijn dochter gaat logeren bij mijn ouders, dan moeten we ja. elkaar. Daar drinken we een kopje koffie. En dan ga ik weer de A6 naar Amsterdam terug en zij de A6 naar Friesland. En daarachter ligt Lelystad, dat zie je niet. Mm -hmm. En ik wist eigenlijk nooit wat dat was. En ik had altijd het idee van. Uh, oh, in hemelsnaam, daar ga je toch niet wonen. Mijn ouders wilden daar zelfs ooit nog naar verhuizen. En, en toen zei ik, nou, niet, doen, niet doen, niet doen, niet doen. Daar kom ik niet bij je op bezoek. En door een toeval, door een theaterdirecteur uit Polder... werd ik uitgenodigd om daar eens een project te gaan doen. Eerst hebben we zo'n project gedaan in Almere... en nu werden we uitgenodigd om dat in Lelystad te doen. En dan ineens ga je die drempel over... en ga je een paar rotondes door... en ineens kom je tussen de mensen die in Lelystad wonen... En dat viel blijkt, het viel heel erg mee. Nou, wat eigenlijk, het, het was bijna chockerend hoe aardig de mensen waren. Ik woon in Amsterdam. En als je daar een winkel in gaat, moet je toch gewoon echt even je best doen. dat je niet overhoop uh, nou ja, gelopen gepraat wil worden. En in Lelystad zijn ze zo aardig dat je bijna met je mond vol tanden staat. Ja, maar is dat uh, compensatie natuurlijk? Over compensatie. Ja, dat, natuurlijk, ja dat, dat is natuurlijk waar die mensen ook ontzettend mee sowieso in de polder mee, mee dealen. Dat iedereen de hele bonder heeft woont. dat, een beetje middenwaardigheid. Ja, ja, Almere heeft het nog iets meer dan Lelystad. Want Lelystad bestaat al langer en Lelystad is een beetje kleiner. En Lelystad is eigenlijk gewoon een, een nieuwbouwdorp. dorp. Maar dan, het begint al een beetje cultuur te krijgen. In Lelystad, daar heb, we hebben natuurlijk we hebben met heel veel mensen gepraat. Want in het vooronderzoek voor, dit, voor de voorstelling. Wij proberen eigenlijk erachter te komen wat de ziel is van Lelystad. Wat, daar, wat er nou echt leeft. En in Lelystad is het al zo dat er mensen zijn die daar geboren zijn. En alweer kinderen hebben gekregen. Dus dat hele generatie ja, Lelystadters. Ja, ja, ja, ja, ik, ja, ja. ja. Ik, ik merk nu met jou alweer cynisch. Ja, nee, een soort, ik, ik soort, ik soort cynisme. Ja. Maar het leuke is dat de mensen die daar wonen, zijn ontzettend enthousiast en voelen zich eigenlijk heel erg nee, thuis. Maar dat is natuurlijk ook meteen het probleem. Want wat is je geschiedenis, uh, je, je gemeenschappelijke geschiedenis op zo'n plek? Nou, dat hebben we ook heel veel mensen ons verteld. Het eigenlijk een van de mooie dingen is van Leiden. Dat is eigenlijk net als een soort uh, migratieland. Want als iemand daar komt bijna, nou eigenlijk iedereen die daar woont, is daar komen wonen, is daar naartoe verhuisd. Dus is een soort verbondenheid uit. Uit het feit dat iedereen daar naartoe vraagt. Dus als je daar komt als nieuweling, komen de buren bijna automatisch naar je toe om even te helpen. Of met een boer. Zijn we die kleine dingen. Is, dat is nog steeds zo. En dat is nog steeds zo, ja. Is het uh, Ed zinken? We gaan zo praten over de Chinezen in Nederland. Zitten er ook een hoop Chinezen daar in Lelystad? Nou ja, Chinese zijn overal, maar niet, ja, niet overal. uitzonderlijk, uh, <laughs> niet uitzonderlijk nee. veel. Ik heb gisteren nog gevraagd, niet heel erg veel. Er is wel een uh, restaurant, de Chinese muur, vlak naast onze God. locatie. Ja, dat, <laughs> dat, dat moet ja. wel, ja. ja. Klopt. Maar wat me wel, ik vind het wel een positief verhaal. En wat me wel het opvalt, is dat we geneigd zijn om, om één stad altijd een bepaald imago te geven. Ja. Terwijl ik denk, mijn hemel, er zijn toch andere gebieden of nieuwbouwwijken of dergelijke... waarvan ik denk, van die zijn hartstikke treurig. En als ik dan dit verhaal over Lelystad hoor, denk ik, nou... Dat maar hoe komt het dan? Omdat we dat allemaal eng vinden? Uh, ja, dat groeit. Niets... Dat wordt een paradigma. Hetzelfde als dat uh, men uh, de Bijlmer in Amsterdam uh, Zuidoost is gaan noemen. En heel veel heeft geïnvesteerd om die wijk weer op gang te krijgen. Maar het zal nog generaties duren voordat de Bijlmer een positief. Uh, het is toch ook krijgen. lekker om als Nederlander ergens op te kunnen kankeren? Ja. Weet je wel? Dat, ja, dat, is, dat, dat is het een beetje, we denk maken ik. Een toch? dagelijks programma zou ja. het in z'n ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar hoe zijn de ja. mensen er zelf al onder? In Lelystad. in Lelystad? Nou, het, het valt me dus op dat... Nou ja, kijk, de oudere generatie voelt zich er heel erg zendang. Maar gisteren... Uh, want wat de voorstelling is, wij kijken van... We zitten uh, in een, uh, in een leegstaande, leegstaande winkel met een enorme glazen pui. Kijken we uit over het Stadhuisplein in Lelystad. En het publiek kijkt daar dus naar. En mijn collega Petra Arde die loopt met een uh, zendkamer en een zendmicrofoon op het plein. En praat met mensen op het plein. En wij stellen de vraag... Uh, wij zijn het eigenlijk een beetje zo, onze vraag is, wij zijn het een beetje zat in Amsterdam. Zullen we hier komen wonen? Dat is een half hypothetische vraag. Maar omdat we ons erin verdiepen... beginnen we ook een beetje van Lelystad te houden. Dus hè, we zitten zo half op de grens misschien doen we het wel. En door met de mensen te praten... en doordat de mensen zien dat er met, met hun mede lelystedelingen prachtig woord trouwens, Lelystedeling... Ja, zo, zo woord, heet je. Ja, zo, zo heet je als uh, ja, de bewoner van Lelystad. Uh, ja, kom je erachter. Maar kijk, de jonge generatie vindt het natuurlijk saai. Maar da, eigenlijk, ik denk dat iedereen die in een kleine gemeente wordt... Of, of in een dorp woont, die denkt, nou, ik moet hier weg. Maar Tenminste, Lelystad is op zich toch niet klein... 50.000 inwoners, wow. 60.000. Ja, dat is okay. vergeleken. Maar is het, is het de bedoeling van het theaterstuk... dat er allemaal mensen uit Amsterdam en, en Zaandam en Rotterdam komen... om te kijken, het valt allemaal wel mee? Of, of om de Lelystedelingen een beter gevoel te geven? Nou, ik denk, ja, om reëel gezien komen er meer Lelystedelingen. En om, om eigenlijk gewoon uh, ze te laten kijken naar hun eigen wereld. Met, met liefde en ook met, met enigszins kritiek. Zodat je eigenlijk terugkrijgt waar je, waar je an, wat je anders nooit ziet. Omdat je eigenlijk heel intiem met mensen kan praten zonder dat je zelf... En werkt het? ja. Ja? Waar komen ja. ze daarna naar u toe? En... Nou, we hebben vanavond de première, dus dat, dat zal ja, ik... Vast wel het, is, het, is, het is een concept wat we al op heel veel in andere steden ook hebben gedaan. Je hebt het ook in Almere? Ja, ja. we hebben het ook in Almere gedaan. En daar werkt het, daar werkt het ook heel snel. En hierna in Dronten? Uh, oh, nou, maar even, uh, even een... <laughs> nou, kijk, de voorstelling die heeft veel langere geschiedenis. We zijn begonnen ja. in 2005. Toen heette de voorstelling nog uh, pl a, The Place Where We Belong. En dan ging uh, Petra, die ook mijn, uh, mijn echtgenoot is, zei zij is Hongaarse. En ze ging de straat op en ze zei nou... Uh, Hongarije is nu lid van de Europese Unie. Ja. Wat zal ik nou doen? Zal ik hier in Nederland blijven of zal ik teruggaan naar waar ik vandaan kom? een onmogelijke vraag kan niemand beantwoorden, maar mensen gaan daar wel op reageren. En dat was vlak na de, dood, de, de moord op Theo van Gogh. En er was gewoon heel en, veel spanning. En aan wie op straat. stelde ze die vraag? En gewoon voorbijgangers op straat. En op dezelfde manier dat je als publiek. zie je eigenlijk, je ziet haar iemand zoeken om mee te praten. Ze komen naar elkaar toe en zij totaal open stelt een vraag aan iemand op straat. En zo ontstaat er een gesprek over. Uh, Hoor je hier nou thuis of niet? En uh, dat heeft elke keer heel erg gewerkt. En ook ja, omdat je eigenlijk gewoon door de ogen van iemand anders het. Het kan ja. meemaken. En het is anders dan een televisie-interview. Omdat je ook, je ziet het werkelijk live gebeuren. En je bent er, omdat in het, in het raam zitten schermen... waar je de close-up in feite ziet van de geïnterviewde. Ja, wat, wat, want de, laat me zeggen, oeps, ik uh, gooi de lamp hier in de studio. <laughs> ja. uh, want uh, de voorstelling is zo dat je het inderdaad zo daar ziet... maar dat de interviews elders plaatsvinden. Nee, ja. de, de interviews vinden plaats voor je neus. Maar die worden dus live gefilmd en het geluid hm. komt via schermen die in het raam zitten. Komt, je krijgt dus de close-up uh, ja, vlak voor je... terwijl het 100 meter verderop gebeurt. Dus je ziet het eigenlijk uh, uit twee ja, perspectieven. Ik weet vast nog wel het boek van... Uh, hoe heet die? Joris van Kasteren, Flavka ja, Ledenstad. Ja, ja, die jongen is bedreigd naar aanleiding van het boek. Ja, hij, ja, heeft hij, u ook ik, al dat soort dingen aan de hand gehad? Nou, ik, ik heb wel met mensen gesproken. En dan, het, het grappige is, dan zeggen, ja, zeggen ze... Ja, ik ken zijn vader, ken ik ook wel. Is heel, <lacht> de, de lijnen zijn heel kort in Lelystad. Dat is omdat het een kleine gemeente is. Uh, ja, Mensen zijn wel een beetje gekwetst... omdat hij natuurlijk vrij ver is gegaan. En omdat hij een periode heeft beschreven... die eigenlijk al niet meer aan de hand is. Maar hij noemt het Lelystad. Dus je denkt, dit is... De stad, het is een heel grappig boek. Hoor, ik ik vond het persoonlijk onbegrijpelijk, Je gaat toch niet... Het, het, is, het is een boek... En dan voel je je kennelijk zo aangesproken. Oh, onbegrijpelijk als... van die bedreigingen. Ja, ja, kijk, kijk, dat, in, in, dat in de jaren 80 heeft, de, heeft de, de Telegraaf ooit een hele grote artikel op de voorkant gezet: 'Lelystad is eng'. Daar is het eigenlijk misgegaan. geloof Ik denk dat het 1984 is geweest, dat ik me goed herinner. En ja, daar is een soort stigma op die <totstuk> stad gekomen. Ook. En dan zijn zit zitten knikken. Die, ja. die weet zich dat nog te herinneren. Ja, want uh, in die tijd had je ook uh, uh, uh, over de Bijlmer. En iets daarvoor was continu uh, Wiebel van der Linden met Tros Actua dan er ook. En zo werden er een aantal plaatsen werden echt gestigmatiseerd in de pers ook. Nou moet ik eerlijk zeggen dat in de Bijlmer wel echt iets gebeurde. Ja, ja. Maar in Lelystad toch niet veel in die nee, tijd. Nee, niet veel. Er, kwam, nee. er was wel aan de hand, hebben we begrepen, dat toen eigenlijk ook... Een deel van de criminele bevolking van Amsterdam ja. naar Lelystad oh, werd uh, Alles wat Amsterdam kwijt wilde, maar, ging naar Lelystad. Ja, ja, ik hoorde precies. dat advocaten zich het liefst vestigden in Lelystad en Almere. Want daar waren dit, dit is eigenlijk en al en, heel lang geleden. En het is heel vervelend. Kijk, daarom worden mensen je dus, boos. Dus Zo'n stigma ja. kom je heel moeilijk vanaf. En dat is, ja, eigenlijk ja, mensen leven daar eigenlijk heel, heel vrolijk. Natuurlijk gaat bijna iedereen op dit moment naar Lelystad... voor dat uh, fijne outletpark dat daar zit... Batavia, oh, ja. Oh, ja, ja, ja, waar je goedkoop die kleren. Ja, ja, ja, waar je veel te veel koopt, omdat je denkt dat het goedkoop is, volgens mij. Maar dat, dus iedereen gaat er nog steeds omheen. Maar eigenlijk is het, ja, is het toch wel een hele, hele prettige plek, wat ik aan de mensen merk. Ja. Gaat u er wel eens op vakantie, meneer Zinker? Nee. Gaat u wel eens naar, naar Lelystad? Nee, nee. nee. Ik maar moet, maar uh, bekennen, nu? Ik, zal, ik ga het eens bezoeken. Ja, kom, ja, ik, ik ga het zeker op vakantie geven, want ik vind het een positief ja. verhaal. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf uh, alleen maar voorbij gereden ben... als ik naar het hoge noorden door de polder reed. Ja. Het heeft in ieder geval een prachtige naam. Ik vind Lelystad heel mooi. Ja. Als, als stad, ja, ja. ja. Als stadsnaam. Als, als stadsnaam, ja, zeker. En wij spelen ook op het plein voor het beeld van Lely. Die staat er op een enorme zuil. Lely kijkt toe. Kijk, ja, die, kijkt, die kijkt eigenlijk over ons heen naar de zee. Of nou, wat ooit de zee was. Ja. Het is prachtig. Blijf zitten, we gaan zo uh, verder praten. To me, Emily Sandek. De Radio 1 Sportzomerbus. In Rio de Janeiro praten wereldleiders over een beter milieu. Maar in onze eigen polder wordt hier ook al hard aan gewerkt. De Radio 1 Sportzomerbus reist vanochtend door de Flevolpolder. op zoek naar vernieuwende ideeën voor een duurzame wereld. Mark-Robbie Visser die is erbij. en We hebben het net tien minuten over Lelystad gehad. Nou, schetst onze verbazing, ja. waar ben jij? Nou, wat dacht je? <lacht> Juist. In <lacht> Almere, Lelystad. In ja. een enorme... <lacht> <Ja>. <lacht> nou, dat is hier ook in. Niet... We gaan hier nog een ronde maken. Want uh, ik, ik rijd met de sportzomerbus mee met de Energy Tour plantaardig. Zoals ze dat hier noemen. En die begint vanochtend in Lelystad. Ik bevind me hier eigenlijk in een enorm groot proefveld. Ik sta nu in een grote grindbak. Dat kan je wel horen. en eh, Dat is wel, wel dat is een voorspel. Ja. <tie> <grote, een tie> grote... <tie> <tie> ik klap er nog even wat kokus nodig tegen elkaar voor het paard. <tie> <Ja>. <tie> ik dacht dat ik laars aan moest, maar in die grindbak is het goed te doen. En deze grindbak die staat helemaal vol. Dat is wel heel leuk om te zien. Met allerlei verschillende soorten zonnepanelen. En eh, waar we nu bij staan, dat is er eentje die ook nog automatisch draait. Die zoekt de zon ook nog weer op. En dat wordt dan allemaal bijgehouden hoe dat met rendementen gaat. Nou, dat is een van de vele voorbeelden van de experimenten die hier... In de polder worden gedaan, de Wageningen Universiteit is hier nou bij betrokken. hebben hier allerlei proefvelden met gewassen enzovoort. Achter zie ik tientallen windmolens, waar ook allerlei proefmolens tussen staan. Allemaal concrete voorbeelden van uh, ja, hoe er aan uh, een groenere toekomst zal ik maar zeggen, wordt gewerkt. En dan die tour, ja, eigenlijk een excursie. We gaan vanmiddag nog naar een biogasinstallatie en noem het allemaal maar op. Uh, die tour, die excursie, bedoeld voor ondernemers, heel belangrijk, en belangstellende... Meneer Vervaard, helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen Zeeuws gekomen. Zeeuws ja. Ja, u bent, wat doet u voor de kost? Akkerbouwer en ik heb een houtbedrijf. En als ik nou, nou zo hier om u heen kijk, wat ziet u dan? Wat denkt u dan? Prachtig. De folder is heel mooi om door te rijden, bedoelt u dat? Nou ja, goed, u bent hier voor de excursie gekomen ja, om excursie, inspiratie ja. op te doen. Ja. Om te kijken hoe dat... Uh, hier zijn dus al gerealiseerde projecten. En er zit hier een heleboel kennis, loopt hier rond... Om, uh, om daar wat mee, uh, mee te gaan doen. Ja. Wat wilt u met uw akkerbedrijf? Waar, uh, waar denkt u aan? Nou, ik heb één dak. dat ligt asbest op. En een werkplaats. En dat, uh, dat wou ik vervangen. Ja. Dus ik wil, je moet goed georiënteerd zijn. Want als uh, die subsidie loskomt... ik weet niet of dat er nu al is. Maar als dat één keer loskomt... dan moet je ook precies weten wat je wil en wat je gaat doen. Ja. En daarvoor ben ik hier. Ja, en u zit er dus aan te denken... om misschien uw dak ook van zonnepanelen te voorzien? Ja, dat wou ik zeker doen. Want, uh, zeker in de toekomst. Misschien dat je daar... Heftruc mee kan opladen. Straks, ja, elektrische auto's zijn er ook al. Ik gebruik nu op het moment een 30.000, 40 40.000 uh, kilowatt per jaar. Kijk. Dus dat uh, is wel interessant. Het is interessant om dat groen te ja. maken, om dat duurzaam te maken. Ja. ja, Kijk, zo zie je maar, zo zijn er dus in Rio de Janeiro... tienduizenden mensen aan het vergaderen over een beter milieu. En hier uh, staan we gewoon ja, met de poten in het grind op dit moment. Dennis Minnen, hallo. Hallo, goeiedag. Wat is de bedoeling vandaag? Ik hoop een hoop meer kennis goed te netwerken en meer kennis op te doen van zonne-energie. Wat maar, doet u voor de kost? Uh, ik werk thuis, samen met mijn ouders hebben we een kalverhouderij. Daar produceren we kalfvlees en dat proberen we op zo'n duurzaam mogelijke manier te doen. En u gaat het bedrijf waarschijnlijk in de toekomst van uw ouders overnemen, is dat de bedoeling? Ja, daar wordt hard aan gewerkt. Wat hebben jullie nou in het bedrijf al concreet aan duurzaamheid ingevoerd? Nou, er ligt een dak van 220 vierkante meter aan al. Jaarlijks uh, nou, wordt er toch uh, 35.000 kWh opgewekt bij ons. En Echt, dat ja. is genoeg voor om ons helemaal van stroom te voorzien. Jullie zijn helemaal zelfvoorzienend? Ja, dat klopt. Heel erg knap. Wat ik geleerd heb, een van de dingen vanochtend is... Uh, uh, kijk, je kan eindeloos vergaderen over een betere wereld... maar het is natuurlijk ook verstandig om gewoon aan de slag te gaan. En de beste, beste manier om dat te doen, dat noemen ze hier de gouden driehoek. Dat zijn de ondernemers, dat zijn jullie dus bijvoorbeeld, hè, met de kalveren. Ja, dat kan. Ja. En de wetenschappers van bijvoorbeeld de Universiteit uh, Wageningen en de overheid, samen. Als die driehoek goed functioneert, kan je tot heel veel dingen komen, of niet, meneer Van Erp? Ja, zeker. Als we hier uh, rondkijken, dan zien we overal uh, windmolens. Uh, Nederland heeft inmiddels al 4% uh, energie uit uh, hernieuwbare energie. Nou ja, 4% uh, is natuurlijk nog niet echt uh, de moeite, hè? Nou, het is een flinke stap uh, vooruit. Uh, als je ziet wat we het afgelopen jaar weten, ja. hebben weten te realiseren, komen we stappen vooruit. Uh, en daarmee wordt dus groei, groei gerealiseerd voor nou, ondernemers. Uh, om uiteindelijk toch de hele energievoorziening te verduurzamen, maar ook de bedrijfsvoering. Ja. Dus absoluut uh, toekomstperspectief. Ja, en voor wie het nog niet geraden had, meneer Van Erp, vertegenwoordigt de. De overheidspunt in de driehoek, zullen we maar even zeggen. Leg dat even uit. Ja, in dit geval uh, werken wij samen met agrariërs om uh, meer duurzame energie mogelijk te maken. Uh, we zorgen voor energiebesparing en we willen dat er minder uh, broeikasgassen uit, ja. uit, uitge, uh, uitgestoten worden. gaan worden. Ja. Uh, en dat doen we samen met, uh, met LTO Nederland uh, en de Rijksoverheid. Ja. Nou goed, dan staat meneer Vervaart hier uit Zeeuws-Vlaanderen. Die wil een nieuw dak. Kunt u hem helpen? Uh, ja, heel graag. Ja. Uh, als Rijksoverheid doen we er dus alles aan... om uh, uh, bijvoorbeeld uh, duurzame energie mogelijk te maken. We hebben subsidies en zo. We hebben subsidies die wij als agentschap NL uitvoeren. Maar Verfaat is nog niet overtuigd, hoor, als ik, als ik de blik in hem goed kan lezen. Nou ja, je moet dat niet overtuigd. Je moet, je moet de, de, de verbanden je eerst moet... zien te leggen. Hè? En vinden, vinden. Ja. Hoe kan je elkaar vinden? Ja. Ja. Heb nou, subsidie... u, u, u hebt elkaar nou toch gevonden. Jullie staan Waarom? hier nu in Lelystad bij elkaar. Daarom zijn we nou, hier. Kunnen we nou zaken doen? Huh? Misschien, ik weet er niet over. Nou, ik hoop het, ik hoop het. We hebben, de, we hebben de hele dag nog natuurlijk, hè? dat is natuurlijk ook zo. Zeg, meneer Minnen van de Kalveren, wat zou u nou nog willen? Hoe bedoelt u? Nou, en wat gewoon, wat voor... uh, jullie zijn al heel ver, dus vertel je, hè? met zelfvoorzienend en zo. Kan er nog een schep bij, op de een of andere manier? Nou, ik denk het wel. Uh, wij hebben nog genoeg dak over om meer vol te leggen met zonneeensie. Maar we moeten het wel kwijt kunnen. Die energie bedoel je? Ja. ja dat klopt. Ja. We kunnen alles opwekken. Maar als we bijna niks betaald krijgen. Voor, ja. voor wat we opwekken, ja, dan heeft het geen zin om daarin te nee, investeren. Daar ik, nee. Maar goed, dat is dan toch het leuke van zo'n dag als dit... dat ondernemers en wetenschappers en uh, de overheid met elkaar... Hè, meneer Van Herp, uh, uh, uh, lekker in de bus en dan maar uh, uh, werken met elkaar. Nou, dat is precies de reden waarom wij vandaag uh, graag samen met de agrariërs op pad gaan. Uh, wat je nu al ziet rondom energiebesparing... is dat er vanochtend al agrariërs waren die zeiden... Uh, op het moment dat ik mijn frequentieregelaar uh, in mijn bewaarschuur omlaag breng... Uh, de frequentie omlaag brengt, realiseer ik daarmee... een enorme energiebesparing in mijn waarschuwing. Uh, je ziet dat, uh, dat boeren samen met elkaar spreken... en daarmee elkaar de stappen verder kunnen helpen. En dat is precies het doel van deze ja. dag. En zo is Lelystad op dit moment even het Rio in de polder. We gaan gewoon de praktijk in. Straks even een lichte lunch, heb ik begrepen. Ik weet niet of dat een duurzame lunch is. Wie weet dat? Weet jullie of dat een, beetje, dat een beetje goede broodjes is? Dat wordt u ja, zal wel waarschijnlijk. En dan gaan we met de bus... Onder andere vanmiddag naar een melkveehouder die met biogas en andere groene innovaties in de weer is. Dus ik zou zeggen tot vanmiddag bij de sportzongerbus. En die wordt vandaag bediend door Mark Robin Visser. En hij kwam dus vanuit Lelystad later dus meer. Nu de halfpunten van het nieuws met Donald Megans. Op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen... staan bijna alle zittende Kamerleden op een hoge plaats. Alleen Boris van der Ham keert op eigen verzoek niet terug. De overige negen staan bij de eerste dertien. Hoogste nieuwkomer is COC-voorzitter Vera Bergkamp op plaats vijf. De lijst is een advies aan de leden, die moeten er nog wel over stemmen. Zometeen meer details van politiek verslaggever Marcel Bril. De OM wil een groot DNA-verwantschapsonderzoek houden... om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Marianne werd 13 jaar geleden vermoord. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn onderzoekers bezig... aan de laatste fase van het onderzoek in de landelijke DNA-databank van de politie. Als dat onderzoek niets oplevert... begint het grote DNA-verwantschapsonderzoek in Friesland mogelijk nog dit jaar. En de stroomstoring in Nieuwegein leidt tot veel problemen in de stad. Mensen hebben door blikseminslag in twee transformatorhuisjes sinds gisteren geen stroom. De sneltram van Utrecht naar Nieuwegein kan niet rijden. En de verkeerslichten doen het niet. Wel kan de gratis worden geparkeerd, omdat de parkeerautomaten zijn uitgevallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15, Gorkum, richting Rotterdam, staat file tussen Gorkum en Sliederecht 7 kilometer... Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan. De rechte rijstrook is nu nog dicht. De A27 van Gorkum naar Breda. Voorknopend Hooipolder 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. De A28 Zwolle richting Hogeveen is dicht bij Knoopert Lankhorst. Tot aan Zuidwolde. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen. Om rijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De pier van Scheveningen komt mogelijk in Chinese handen. En op de plek van Dierpark Emmen gaan de Chinezen een attractiepark bouwen. Wat staat ons nog meer te wachten? We vragen het aan zakenman Ed Zinker die veel handel doet met China. En D66 heeft dus zojuist de namen bekendgemaakt van de kieslijst. Uh, zometeen hebben we het erover met politiek verslaggever Marcel Bril. I blame you for I blame you. Sleeping satellite van Tesman Archer. D66 heeft zojuist de adviestop 25 gepresenteerd. Het gaat over de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Politiek verslaggever Marcel Bril is in Den Haag. Nou, Marcel nummer 1, ik kan die wel invullen, Alexander Pechtold. Maar dan daarna, wie staan de 2, 3, 4, etzovoort? Ja, laat ik me bij die opzomming maar beperken tot de top 5. Direct na Pechtold staat toch wel een tikkie verrassend de naam van Stientje van Veldhoven. Zij is al Kamerlid sinds 2010. Voor de buitenwereld niet een hele bekende verschijning, maar in haar Kamerperiode is ze tot twee keer toe verkozen tot groenste politicus van de Tweede Kamer. Kijk aan. Ja, ze geeft D66 dus, zoals ze dat zelf zegt, een groen gezicht. En dat wordt beloond blijkbaar. Ja, ze had toch iets over ritueel slachten. Was ze toch bij betrokken? Ja, bij het ja, voorstellen? ja. inderdaad. Daar heeft ze zich heel erg mee bezig gehouden. Maar ook met allerlei andere dingen. Met zaken als water en natuur. Dan naar de nummer drie. Daar staat wederom een zittend Kamerlid, Wouter Koolmees. Het financiële brein en gezicht voor D66. Geen verrassing dat hij zo hoog staat, want in deze financiële Crisis. Maar ook bij het vijfpartijenakkoord heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. De nummer vier, Kees Verhoeven, ook geen nieuweling in de Kamer. Hij is naast Kamerlid ook de campagneleider voor de komende verkiezingen. Dus een hogere plek lag hier ook voor de hand. En dan de eerste nieuwe binnenkomen, die zien we op nummer vijf. Haar naam lekte gisteren al uit, ze heet Vera Bergkamp. En de nummer vijf vertelt wie zij is. Ik uh, ben uh, directeur uh, HR van de Sociale Verzekeringsbank. En ik ben voorzitter van uh, CVC Nederland. Ik wil me heel graag maatschappelijk inzetten. Dat heb ik vier jaar gedaan voor het COC. En ik wil me nu breder in gaan zetten voor D66. Ik vind het heel erg belangrijk om me in te zetten voor persoonlijke vrijheid. Het is natuurlijk een heel breed begrip. Maar ik vind het belangrijk dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. Onafhankelijk van je afkomst, hoe je eruit ziet en wat je seksuele voorkeur is. En misschien vind ik dat ook net gewoon belangrijker... omdat ik uit een gezin kom met een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader... En ik heb me dan de afgelopen jaren ook heel erg gestoord aan het gepolariseerde klimaat wat er is. Ik vind het dan ook heel erg belangrijk dat we de nadruk leggen op wat ons bindt... in plaats van wat ons verdeelt. Dank u wel. Vera Bergkamp zojuist in de zaal waar alle 25 kandidaten zichzelf uh, mochten voorstellen. De top 5 dus, die hebben we net benoemd. Twee vrouwen, drie mannen met een gemiddelde leeftijd van 39% maar vier jaar. Goed, dat heb je ook allemaal uitgerekend, ja. hulde. Um, <laughs> maar als ik zo naar die lijst kijk, dan is het uh, niet echt vernieuwend. Nou ja, er staan wel nieuwe namen op, maar niet hele verrassende nieuwe namen. De vorige keer in 2010 stond bijvoorbeeld Pia Dijkstra een voormalig NOS gezicht voor het eerst op de lijst. Ja, dat soort bekende namen zien we nu niet. Alle zittende Kamerleden, dus ook de eerder genoemde Pia Dijkstra, zijn allemaal in de top 13, dus wat dat betreft niet heel erg vernieuwend. Behalve dan Boris van der Ham, die wilde zelf niet terugkeren. Uh, je kunt dus zeggen dat tot vertrouwen heeft in zijn ploeg van de afgelopen anderhalf jaar. Ook al zijn daar wel een paar opvallende zakkers hoor, bij de huidige Kamerleden. Vertel. Magda Berse bijvoorbeeld, in 2010 nog de vrouw die op nummer 2 werd gezet. Zij staat nu op nummer 9 en heeft daarmee plaats moeten maken voor een wat jongere generatie. En ook Gerard Schouw is ten opzichte van 2010 een aantal plekjes gedaald. En wat, wat zit daarachter? Wat is het verhaal erachter? Doe nou je ja, het niet goed? Nou, wat, wat, wat mij verteld wordt tot nu toe, maar ik heb natuurlijk de mensen nog maar kort kunnen spreken omdat die lijst zojuist pas bekend is geworden, maar dat er plaats gemaakt Wordt voor een jongere generatie dat bijvoorbeeld um, uh, Stientje van Veldhoven, maar ook uh, de anderen in de top uh, 5, Wouter Koolmees en Kees Verhoeven, het afgelopen periode goed hebben gedaan. Ze is een belangrijk persoon, uh, mevrouw Bernds, in de fractie. Ze leidt ook heel vaak de fractievergaderingen. Maar ja, de jonge generatie wordt beloond. Dat is uh, wat er gezegd wordt. Ja. Nou, is er, is er uh, bij uh, bijvoorbeeld PvdA veel gedoe, hè? Uh, roddels, achterklap, uh, ontevreden mensen. Hoe zit dat daar? Nou ja, tot nu toe nog niet. Die vijf 27 mensen die stonden hier gebroedelijk bij elkaar, gaven applaus aan elkaar. En tot nu toe is het niet zo dat de mensen zich terug hebben getrokken van de lijst. Dat zag je bij de andere partijen wel, omdat ze ontevreden waren over hun uh, plek. Uh, maar ja goed, er is ook nog kans. Uh, als zij uh, nu niet tevreden zijn, dan kunnen ze nog campagne gaan voeren de komende tijd. Want dit is namelijk nog niet de definitieve lijst van D66. Wat ze stemmen nog op het uh, congres weer? Nou ja, het gaat als volgt. Uh, bij deze partij is het zo dat uh, vanaf nu ongeveer, of morgen, of over een paar dagen, dan krijgen alle leden krijgen, uh, de mogelijkheid om uh, hun keuze te gaan maken op basis van deze advieslijst. Dus dan mag je de nummer 4 op de nummer 8 zetten. Vice versa. Ook heerlijk. En uh, op een gegeven op dit moment rolt daar een lijstje uit uh, en dat wordt dan de definitieve lijst. Dus er is nog kans, als mensen nu niet tevreden zijn... om op een hoger plekje te komen, door nou, campagne te voeren. We houden jou erin, in de top. Dankjewel, Marcel Oké. Okay. Dierenpark Emmen gaat verhuizen en op die plek komt een Chinees cultuurpark. Ja, wat willen die Chinezen met het stukje Drenthe? We praten erover met zakenman Ed Zinke. U hoorde hem al, die veel ervaring heeft met de zaken doen met China. Nogmaals, uh, goedemorgen. Um, ja, een Chinees cultuurpark op de plek van Dierenpark Emmen... Wat moeten die Chinezen daar? Nou, het is mij nog helemaal niet duidelijk wat ze ermee gaan doen. En ik denk dat ze in eerste instantie veel meer geïnteresseerd zijn in het vastgoed. En nu is het zo dat uh, er alleen maar intentieverklaringen zijn. Nou, Als contracten al weinig zeggen voor Chinezen... dan denk ik dat de intentieverklaringen al helemaal niks zeggen... over wat er nou daadwerkelijk komt. Maar goed, de, alsnog blijft dan bij mij de vraag... ja, als Chinees, wat moet je in Emmen, denk ik? Nee, ja, echt kijk, een Chinezen Chineze moeten uh, investeren in het buitenland uh, op het moment. Ze hebben uh, veel geld over. Maar overigens um, uh, doen ze dat niet veel in Europa. Dat moeten we niet vergeten. En al helemaal niet in Nederland. Dat wordt nu wel gedacht. Wat want, doen ze niet veel? Het oh, investeren. Want het wordt wel gedacht: van ja, het dierenpark Emme, Pierre, Scheveningen. Yeah. Nou, dat ja, spreekt dat tot de verbeelding. Nou. Oh, de Chinezen kopen ons op. Maar zo is het helemaal niet. Ik ben zelf ook benieuwd wat ze willen gaan doen in, uh, in Emmen. Maar ik ben ervan overtuigd... dat ze in eerste instantie toch naar het vastgoed gaan ja. kijken. Want het is wel in het centrum van Emmen natuurlijk. Maar, maar, waar maar dat is wel staat. een beetje het gevoel dat bij ons allemaal... Van, ze zitten hier toch al lang de Chinezen... en, en ze ja. zijn toch al lang bezig met, uh, met stiekem stukjes van ons aan het opkopen. Maar u zegt dat wel ja, mee. We hebben ooit gehad dat Japan in de hoogtijdagen... dat daar uh, nationalistische gevoelens kwamen... ook in de Verenigde Staten, van Japan koopt alles op. Nou... Op de eerste plaats, uh, in die aantallen waarin China nu in Europa investeert... kun je dat al helemaal niet zeggen. Het is eigenlijk heel weinig wat ze in Europa investeren. En van de investeringen dan ook nog eens heel weinig in Nederland. Dus het valt allemaal wel erg mee. We, iedereen maar zijn doet ook dit echt, ergens een... echt, echt de enige twee voorbeelden, Emmen en Scheveningen. De oh nee, ze, we hebben natuurlijk ook bedrijven gehad die, uh, die hier zijn gekomen: uh, uh, witgoedbedrijven, telecommunicatie en dergelijke. Maar als je kijkt naar. Ja, het, het, het zijn allemaal voorbeelden, die spreken weer tot de verbeelding. Maar je moet kijken naar de grote cijfers. Nou, 0,2% van alle buitenlandse investeringen in heel Europa zijn van China. Maar Dat nemen de Chinese weinig. investeringen in Nederland wel toe? Ja, de Chinese investeringen nemen wel drastisch toe, overal. Maar hier komt dan weer het punt, ze laten eigenlijk Europa een beetje links liggen... We oh, kijken bijvoorbeeld ook want, naar uh, het ja. Europese uh, uh, uh, uh, Stabiliteitsfonds, wat toen was opgericht. Toen was er erg veel spanning en verwachting. De Chinezen gaan onze schulden wel opkopen. Dat hebben ze bitter weinig gedaan. En eigenlijk alleen maar van de landen die safe zijn. Dus de noordelijke landen. En ze hebben zich helemaal niet de schuldpapieren opgekocht van een Spanje of zo. Maar ze hebben toch wel geïnvesteerd? Ik kan me een haven herinneren in Griekenland en ook wat in Portugal. Ja, maar nu kom je aan welke investeringen ze doen. Waar ze wel erg op gericht zijn, zijn de investeringen in transport, dus havens en dergelijke, mm -hmm. en in grondstoffen. Dus overal op de wereld kopen ze mijnen op... of uh, gebieden waar uh, rijk zijn aan olie of dergelijke. Dus dat doen ze wel, maar dat doen ze over de hele wereld. Want hun economie is eigenlijk niet een duurzame economie. Ze groeien wel erg hard, maar ze hebben ontzettend hoeveelheden grondstoffen nodig. Nou, we weten dat zelf in de wereld, doordat er tekorten komen... Hè, koper is bijvoorbeeld al erg, uh, oud papier. En die grondstoffenprijzen stijgen. En hun economie is nog niet duurzaam. Dus zij kijken altijd heel ver naar een verre toekomst. Ja. En dan zeggen wat hebben we nodig? Die grondstoffen, daar investeren ze in. Technologie. Waarom investeren ze wel in Europa? Hier is heel veel kennis Vrouwen, en innovatie. En dat willen ze halen. ook komen halen. Dus daarom investeren de, de ze De balokals die hier het vorige uur was, die moet eigenlijk naar de Chinezen toe. Nou ja, daar zullen ze veel van willen weten. Die ja. willen ze mee, me, wel mee praten. ja. Dat we hebben het altijd over ze. Alsof uh, ze, ze de Chinezen De, de maar, hunnen komen. Ja, de... Nou ja, dat is een beetje een spreekvorm waarin ja, we. Ja, nee, dat, dat begrijp maar ik. Maar je... hebben we het over bepaalde bedrijven? Of zijn het allemaal. Of is het, is, ja, is het, kunt u die groep beschrijven? Wie zijn ze? Nou, we um, moeten niet vergeten dat de Chinese economie geleid wordt door de staat. Dus is erg staatsgeleid, dus alles is politiek investeringen zijn politiek, wie krijgt er krediet in China is politiek. Dus in dat verband is ze heel erg gericht op de macht... die in China bij de regering De partij zit. zit er altijd achter. In feite wel. Ja. En, men, en kijk, Mijn zorg is voor de toekomst dat uh, wij zijn maar zo blij... met elke cent die er nu in Europa binnenkomt, want het gaat ons slecht. Ja. Maar met elke investering die gebeurt geven we ook heel veel weg. En als ik kijk naar de verschuivingen die er in Azië plaatsvinden... dan gaat het van Atlantisch... Het Westen met onze liberale wereldorde en vrijheden mm -hmm. naar Azië toe. Amerika zal zich daarop aansluiten, zit zelf aan de Pacific. En ja. Amerika wordt door veel Aziatische landen gezien als een tegenkracht tegen een te sterk wordend China. Maar wat doen we dan met Europa? Waar blijft Europa? En het, mijn signaal, om dat punt yeah. af te maken... Mijn, ik, mijn, het signaal wat ik haal uit de toch wel matige investeringen... die China in Europa doet, is dat zij er rekening mee houden... dat in de verdere toekomst Europa gewoon een afgeschreven zaak we is. We doen er niet meer toe. We doen er niet meer toe in de toekomst. En wij, Chinezen wij denken kijken dat we nog niet naar zijn, een half maar... jaar. De Chinezen kijken tientallen jaren ja. vooruit. En zij zien dat de, ja, de hegemonie van het Westen... het momentum van het Westen is voorbij... Dat zal in deze eeuw ook naar Azië verkassen. En daarbij zal de Verenigde Staten, omdat ze dan in die Pacific zitten... en een rol kunnen spelen, wel een rol spelen en Europa niet. Dat is mijn zorg. Dus ze hebben ons eigenlijk al opgegeven. Dat wordt niks meer met Europa. Moeten we dan juist ons best doen om dus de Chinezen hier naartoe te trekken? Van vredesnaam investeer in Nederland. Nou, dat ligt eraan op, op welke grond. Uh, kijk, ik vond het een van de groot aansprekende voorbeelden... is dat Airbus trots zei... ach, we hebben inkomsten om te gaan met China vliegtuigen bouwen in China. De voorwaarde van de Chinezen was wel... dat ze toegang tot de technologie kregen. Toen dacht ik, ja, daar zijn we weer. Want ze want hebben ons straks niet meer gevaarlijk. nodig. Dat is gevaarlijk. Ja, oh. natuurlijk, want dan hebben ze nou ja. het straks niet meer nodig. DSM bijvoorbeeld is juist weggegaan uit China omdat ze bang zijn dat de Chinezen die technologie allemaal Kijk, overnemen. Kijk, daar heb je het. En ik heb, ik heb zelf vele voorbeelden daarvan gezien. Dus dat is ze, één bedrijf die niet in onze is. kennis. Dat, te doen te doen ze ja, dat, dus, dat doen ze al heel lang. Ja, maar Daar bent u dus bang voor nu. Ja, want wat krijg <sklacht> je ervoor <wat> <laughs> er terug? Luc, Luc, heeft <sklacht> een hele, Luc van Loo heeft een hele leuke vraag. Ik vind <sklacht> hem wel briljant. Ja, of dit, dit, het is een soort yeah. grote, enge mensen zijn het al. Die Chinezen doen wel heftige dingen. Maar ik is ken ook ]原ac? hele leuke Chinezen. Ja, we moeten het niet trekken. ook iets positiefs Nee, We moeten het niet trekken in de sfeer van leuk of niet leuk. En ook niet, inderdaad niet. Het is voor de beeldvorming, om ook voor luisteraars, makkelijk te maken. In de beeldvorming van een grote macht. Maar we moeten wel op onze tellen passen. Chinezen zijn heel strategisch. Wat ze met Europa aan het doen zijn, is dat ze bijvoorbeeld... in plaats van met Europa te praten... met individuele landen praten. Waarom? Dan kunnen ze ons, wij zitten in crisis... tegen elkaar uitspelen. Plus, voor hun is het van belang dat daarmee de band... met Amerika ook onder druk komt te staan. Maar ze zijn dus eigenlijk Zo denken dan wij. zij. Nou, zij denken veel verder vooruit. Wij hebben politici. Maar al met al is dit wel. Een, ik snap. Ik snap je vraag. dit is wel een heel dreigend verhaal. Ik, ik zie de, de, de. Ik de denk dat iedereen. Ik denk dat iedereen in Europa zich ook bedreigd zou moeten voelen. Oh jee. En dat zou ertoe er er moeten leiden dat we in plaats van in nog meer mineur... en nog meer gescheld en nog meer gekanker... en nog meer makkelijke oplossingen die politici bedenken... dat we zeggen, nu moeten we eens een keer gaan investeren... In, uh, om ervoor te zorgen dat we hebben nog een voorsprong. Het Westen is hoe, namelijk hoe we een wereldorde van ideeën en van creativiteit. Dat missen Chinezen erg. Ook omdat ze door de staat geleid worden. Geeft u eens één een tip van hoe kunnen we dat nog houden, die voorsprong? Ervoor zorgen dat we gaan investeren. niet meer in de verliezers van de maatschappij, maar in de winnaars. Dus bijvoorbeeld niet zo dadelijk. Uh, een linkse regering krijgen die alleen maar meer gaat uitgeven. of de huidige de regering. Ja. Of de huidige Ik regering die de 3% norm haalt. door alles uit het bedrijfsleven te weghalen. Ik wilde eigenlijk even een kort advies. Maar, nou, dit is, ja, is geen kort advies. Goed. Nou ja. nee, zouden we dan, zouden dan ons doen het dan zitten? Ik we... een beetje meer in de Chinezen moeten verdiepen. Dat zou misschien. Maar waarom? Waarom? Geef, geef me een We creen. praten zo nog even ja. verder over. De Radio 1, Sportszomer, Jukebox. dat oh, <laughs> Zat u in het stadion toen Ajax in 1995 de Champions League won? Of was er toen een bevalling? Op onze website radio1.nl staat een dukepok met honderden hoogte... en ook een paar dieptepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Daar staat ongetwijfeld ook uw favoriet, uh, favoriete sportmoment tussen. Vertel het ons op onze website. We gaan het uh, hebben met Henk Stuifbergen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Over zijn favoriete uh, sportmoment. Wat, wat is uh, uw favoriete sportmoment? Nou, dat is dat uh, Maarten van der Weijden Olympisch kampioen werd. Ja, 2008. Hij won goud. Ja, ik... Uh... Ja, er zitten veel verhalen. Ik had uh, een paar weken voor, die, of maanden voor die Olympische Spelen geweest dat hij geplaatst was. En zijn verhaal van zijn ziekte. Ik heb zelf een zuster verloren aan acute leukemie. Mijn oudste dochter heeft uh, chronische leukemie. En die bewuste uh, nacht of ochtend was ik vroeg wakker en ik zet die televisie aan en ik zit in bed en ik val in dat uh, ja, in die zwemrace. En ja, dat opzwepende uh, uh, verslag. Uh, het bejubelen van Pieter van de Hogebaan. ja dat is voor mij een uh, optiem uh, sportmoment. Hij zoekt zijn eigen spoor, hij heeft geen last. Oh, ja. nu gaat het misschien gebeuren. Oh, hij ligt goed! Van der hij ligt <laughs> <laughs> fantastisch. Pieter van hij de doet Hogeband het. in hij extaze. En het hij lijkt doet te het. gaan lukken. Hij hij van doet doet de Weijden met de demarage. Hij doet het! Kom, Maarten! Van de Weijden!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 Pieter ging helemaal uit zijn dak, uh, meneer Stuifbergen. Ja. <laughs> en u, u ook, want wat, wat, wat, hoe beleeft u dat? U zit daar op de bank in een... Nou, het was nee, het eind van de nacht. Bed. ik u lag, lag op bed. bed. Ik was wakker en het, het, het, ik werd er emotioneel van. Huilen? Nou, bijna. Bijna tranen met tuiten. Nou heb ik dat best wel heel snel als een Nederlander een grote prestatie. Heb. Maar hier, ja, ik, ik had die geschiedenis van hem gelezen en er zat wat achter. Uh, mijn zuster kwam boven, mijn oudste dochter kwam boven. Ik zag hem staan, ik zag Pieter van der Hogeband dansen. Ja, ik denk, dit is toch het allermooiste sportmoment van Nederland. Ja, heeft u dat alleen met, met hem vanwege die speciale geschiedenis? Nee, hoor, of hoor, ook ik, met ik, kan, ik kan heel makkelijk, als een Nederlander wint en Wilhelmers gaat, dan kan ik heel makkelijk uh, me laten gaan. Lekker is maar dat, dat hè? Dus ja, nee, ja, ja, ja. Dat, dat is ook. Ik, dat op ook. Moment dat ik heb, ik heb dat ook. Ik ja? heb ja? dat ook. Ja, daar zat mijn zoon in dat team. Dat was ook zoiets geweldigs. De ja. hele nacht zitten wachten en dan uh, uh, is het er eindelijk. En dan worden ze nog kampioen. Ach, het iets moois is er niet. Ik zeg, ik dank u wel voor uw verhaal. Heeft u, heeft u ook een verhaal? Uh, ga dan naar radio1.nl. Klik op die jukebox, want er zijn nog een aantal fantastische verhalen en uh, fragmenten. En vertel ons waarom u juist dat ene sportfragment kiest. Ja, sport. Zojuist is de uitkomst van de loting van het toernooi Wimbledon bekend geworden. Het Grand Slam toernooi begint in Londen begint maandag. Tennisverslaggever Mark Brasser, hoe pakt die loting voor de eerste ronde uit voor de Nederlanders? Nou, uh, niet heel erg gunstig. Als we even kijken naar de mannen. Ja, we hebben maar één man natuurlijk. Dat is Robin Haase. Hij treft een speler uit de top 10. Juan Martín del Potro. Ja, dat is, uh, dat is een stevige loting kun je zeggen. Aan de ene kant. Aan de andere kant, als je naar de resultaten kijkt van Robin Haase op, op Wimbledon. Heeft hij al een keer vijf sets gespeeld tegen Nadal. Heeft hij al een keer vijf sets gespeeld tegen Leighton Hewitt. Vorig jaar stond hij in de derde ronde. Boekte hij een mooie overwinning op Verdasco. Een speler die toen net buiten de top 20 stond. Ja, het is gras. Uh, Del Potro is lang. Uh, de lange spelers uh, ja, hebben toch wel wat moeite met het bewegen op gras. Dus dat zou in het voordeel kunnen zijn van Hazen. Maar goed, dat het een, een zware opgave gaat worden, dat is uh, duidelijk. Dan hebben we nog twee vrouwen. Aranska Rus. Uh, zij speelt tegen een Japanse. Misaki Doi. Dat is een speelster van buiten de top 100. Dus je, je kunt zeggen, zo op het eerste gezicht, dat dat een, een redelijk gunstige loting is voor Aranska Rus. Die Misaki Doi, dat is een speelster ja, die, die, die op een wat lager niveau niet altijd WTA-toernooien speelt, maar veel ook ITF-toernooien. En, en, de zeg maar challenger toernooien. Um, ja, heeft zich dit jaar al een paar keer proberen te kwalificeren... voor Grand Slam toernooien, niet gelukt. Maar goed, nu dus wel voor Wimbledon. Het is wel een agressieve speelster die, die veel inkomt, die vaak naar het net komt. En dat is natuurlijk op gras een, een, een lastig spelletje om tegen te spelen. Ja, en dan hebben we nog Kiki Bertens die haar debuut gaat maken op Wimbledon. Ja, zij heeft een speelster van net buiten de top 20, Lucy Safarova. Ja, dat wordt lastig, net als voor Hazen. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, Bertens heeft niet zo heel veel te verliezen. Kan vrij spelen, is de underdog en Lucy Safarova zal het maar moeten laten zien. Ja, wel is het zo dat grastennis is wat je in de loop der jaren moet leren. En ik heb van de week hier Kiki Bertens zien spelen in Rosmalen. Ja, en daar is ze nog niet echt aan gewend aan die ondergrond. Dus dat gaat voor Bertens gaat dat een, een, een loodzwaar verhaal worden. Goed, dankjewel Mark Brasser. Dus over de loting voor Wimbledon. Hier zitten nog Luc van Loo en Ed Zinken. Um, we hadden het over die Chinezen. En u uh, zei eigenlijk van, vertel eens wat, wat leuks. Heeft u een leuk verhaal over die Chinezen? Nou, ik, ik heb twee jaar lang met een... Ben ik op op toeneer geweest met een Chinese opera -zangerist. En dat was een geweldige ontmoeting. Buiten dat ze gewoon een fantastische zangeres is. stel interessant om, om, inderdaad... Ik zei verdiepen in een andere cultuur. Ik heb heel veel met haar gepraat. En ze weet natuurlijk heel veel dingen niet... omdat het onderwijs daar heel anders is. En dat ze eigenlijk van onze geschiedenis weten ze niets. Maar uh, ja, wat, wat, het, is wel, het is wel een verrijking om je, om je te verdiepen. Ik heb een dochter van elf. Ik ga haar wel Chinees laten leren. Ja? Omdat ze... Ik, ik, zie de, ik zie de tijd de wel komen. En ik, gewoon, ik wil dat ze daar ook... Uh, meer van weet. Maar het zinken, dat is, toch, dat is niet handig. Want, we, toch? want hier komen ze niet naartoe, heb ik net begrepen. Nou, maar het, het gaat niet over handig. En laten we even helder hebben... wij verdiepen ons al enorm in de Chinese cultuur. Dat doen we al de hele tijd... sinds China zo erg in opkomst is. ze dat ook is. een beetje in ons? Uh, nou, ze verdiepen ons niet in de cultuur we en niet in het cultuur. omgaan met... Uh, ja. Nee, daar hebben ze geen interesse in. Maar wel in hoe de zaken hier werken ja. in het Westen. Zij zijn, zij zijn schakers. Dus ik praat ook op een macroniveau. Dat wil niet zeggen eh, over een individuele Chinees of dergelijke... kun je leuke verhalen over vertellen. Maar in zijn geheel zullen we wat meer op onze U tellen. U heeft Chinezen passen. onder uw beste vrienden. <laughs> Hey, nee, Dat dan weer niet. Mag ik nog nee. even snel de tijden zeggen dat we spelen? Want het zou leuk zijn dat ze vandaag om 4 ja, uur... snel, Morgen snel. om 12 uur en 3 uur en zondag ook om twaalf en 3 uur... op het Stadhuisplein in Lelystad. Oké, okay, dankjewel. Je hoort Luc van Lo en Ed Zinken. En het volgende uur hebben wij onder andere contact met Epke Zonderland. Zo'n vluchtelement naar hem genoemd.